Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In een schuur in Muiderberg in Noord-Holland is een recordhoeveelheid ketamine gevonden. Het gaat om 2000 kilo. Een man van 55 uit Naarden is opgepakt. De politie vond de keta aan het begin van de maand al, maar maakt het nu pas bekend. Het spul zou bijna 55 miljoen euro waard zijn. Ketamine is een pijnstiller, maar wordt ook gebruikt als partydruk. Zaanstad komt als eerste gemeente met een vergunningsplicht voor glazenwassers. Dat gebeurt omdat criminelen de branche helemaal in zijn greep houden, zegt de burgemeester. We zien uitbuiting, afpersing, maar ook geweld. Het gaat ook vaak gepaard met witwassen. Dus is ons alles aangelegen om zoveel mogelijk drempels op te werpen... zoveel mogelijk proberen dit die wijken uit te krijgen... om de leefbaarheid in deze wijken ook te bevorderen. Ook mogen klanten niet meer contant betalen om witwassen tegen te gaan... In Enschede is een bedrijfspand voor een groot deel ingestort door een explosie. Zeven mensen waren aan het werk in het gebouw... maar het lijkt erop dat iedereen veilig naar buiten is gekomen. In het bedrijf worden kunststofproducten gemaakt. Over de oorzaak van de explosie weten we nog niks. En van Disney-helden Bambi en Peter Pan... wisten we al dat ze binnenkort een horrorbroertje krijgen. Maar er wordt nog een fijne jeugdherinnering gesloopt. Ook van deze film komt er een griezelvariant... Pinocchio. Why didn't you go to school? School? Well, I, um, I, was going to school till I met somebody. Met somebody? Yeah, uh, two big monsters. Nou, Pinocchio is dit. De horrorversies kunnen worden gemaakt omdat de rechten op oude figuren vervallen. Dat betekent dat andere mensen ermee aan de haal mogen. De films zijn allemaal van dezelfde maker die eerder al een horrorversie maakte van Winnie de Pooh.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 Don't worry. Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Wat een lekker nummer om mee te beginnen. Is everybody happy? Yeah. Hey. Yeah. <laughs> Zo, daar gaat het om. Lekker gelukkig zijn. Lekker je vrolijk voelen. Heerlijk. En ehm... Uh, Volgens mij had jij nou een vrolijk bericht, Beb, of niet? Heb ik een vrolijk bericht? Heb jij geen vrolijk bericht? Ik heb zeker nog een vrolijk bericht. De Zandvoortse Lightwalk komt er weer aan. Hé! Hey. Ah, ah, ah, ah. Oh, daar worden heel veel mensen ja. vrolijk van. Vorig jaar uh, stonden mijn vriendinnetje en ik uh, in de Agatha-kerk in uh, Zandvoort achter de balie. En er zouden wel wat honderd mensen langskomen. Mm -hmm. Nou, ik weet niet of jullie die reclame van die gananepelsters herinneren. Waar die bootsen maar binnen blijven komen op de achtergrond honderden, honderden mensen Eerlijk kwamen waar? die avond naar Och, binnen. Och, daar hadden jullie hebben nooit op gerekend. <laughs> nee, het was hilarisch oh, enig. Oh. En <laughs> uh, nou ja, dat enthousiasme van die Lightwalk, dat staat dus vast. En ja. nu is aanstaande zaterdag uh, alweer de derde editie... aan de buurt van de Lightwalk. Uh, met één nieuw thema op de wandelagenda. Want de routes brengen de deelnemers langs de highlights van Zandvoort. En langs de mooiste lichtkunstwerken. Er, zijn trouwens al meer, er is al meer dan 75% van de startbewijzen is al verkocht. Dus schiet u op. Er staan al meer dan 5000 wandelaars klaar voor de wandeling. De wandeltocht bestaat uit de vertrouwde afstanden. 6, 4 en 18 kilometer. Maar dit jaar is er ook een 10 kilometer route. Nou, langs die routes, dat lijkt voor de Elfstedentocht wel... staan gezellige stempel- en verzorgingsposten... Dus u hoeft zich niet naar de Agatha-kerk te snellen. U kunt onderweg ook nog een kleine verzorging krijgen. Um, en dan kunt u wat lekkers krijgen onderweg. Alle deelnemers starten in het dorpcentrum op de Kleine Krocht... en slingeren zich vervolgens door het hart van Zandvoort. En de laatste uh, kilometers brengen de wandelaars gezamenlijk door naar de finish... die ook is in het centrum van Zandvoort. Um, en daar komt een uh, bijbehorend finishfeest... Nou ja, u kunt uh, inderdaad u, u er voorbereiden. 17 februari aanstaande is de beroemde Zandvoortse Lightwalk. Oké, okay, nou hartstikke gezellig. Daar gaan we weer naar uitkijken. Yes. En um, we gaan uh, ook naar het volgende uitkijken. Want we gaan nu uh, op verzoek van onze Hanny een nummer draaien. Swimming into deep water. En dat heeft alles te maken met haar column... Waar ze ons straks over gaat vertellen. Waarom doe jij do all the thinking? Waarom doe jij all the work? Is het koos, ik denk, I'm dyin. Waarom werken as a clerk? I'm swimming into the water.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 It's just a fake boy One more time I'm drowning But I'd like to stay around Around For a while For a while For a while Januari is net over de helft Dus is het een mooi moment Om met een van mijn goede voornemens te beginnen Zwemmen Ik ga zwemmen en leer mij kennen met voornemens, dan ga ik er ook voor. Natuurlijk gaat het om meer te bewegen in het algemeen... maar zwemmen kun je altijd en overal, wat voor weer het ook is... dus dit voornemen is makkelijk een heel nieuw jaar vol te houden. Eitje, appeltje, ik ben er klaar voor. Thuis doe ik alvast mijn badpak aan... na echt zeker te weten dat ik voorlopig niet hoef te plassen... De overigens geen speedo badpak, want die heb ik inmiddels al lang omgeruild... voor een neutrale, omdat van enig speed echt geen sprake meer is. Daarover gaat ruim zittende kleding. Zo. En nu op naar het Groenendaal Sportcomplex in Heemstede, want ik zwem wel op niveau. In het zwembad vrommel ik mijn kleding en tas in een wat klein bemeten kluisje. Als ik tenminste dat muntje kan vinden om aan af te sluiten, even kijken. Ja, hier. Nee, ergens onderin. In het zijvakje ook niet. Oh ja, hier. Nou, nou goed, kijk. Nu het polsbandje met de sleutel om... en dan via de douches naar het diepe bad... waar ik bij lange na niet de enige blijkt te zijn. Er zijn op dit tijdstip zo waar ook al andere mensen baantjes aan het trekken. Ik probeer zo elegant mogelijk rechtop te lopen op mijn slippers... zodat ik mijn vrouwelijke vormen en accenten goed kan etaleren... Maar ik bedenk nog net op tijd dat het alweer enige tijd geleden is... dat ik daarmee indruk kon maken op zo'n leuke jonge badmeester. Oh, het lichamelijk verval is meedogeloos. Dus ik probeer maar zo snel mogelijk en ongezien het water in te komen. Nou, daar gaat hij dan. Heen de schoolslag, terug de rugslag. Ik kom al lekker op tempo. Ja, ja, ja, ik kan het nog. Intussen word ik brutaal weg aan alle kanten ingehaald, zelfs door van die overdreven kijk mij een sportief zijn bejaarden. Ja, nee, maar ja, maar kijk, zeg ik laat me die gek maken en ik laat me zeker niet inhalen. Spreid, sluit, spreid, sluit. Als een derde rangs kromobij Jojo ga ik heen en weer. Spreid, sluit, spreid, sluit. Intussen meid ik angstvallig de blik van de badmeester, want ik wil niet eens weten of hij mij toe of uitlacht. Na een klein half uurtje zie ik dat George Clooney, de badmeester, even uit beeld is... en glipt niet geheel ontevreden via het trappetje het water uit. Nadat ik het kluisje weer open heb gekregen en mijn bulle gepakt heb... kruip ik in het wat krappe kleedhokje. Ja, daarvan moet je dus eerst de deur open zien te krijgen door het bankje in te klappen. En daarna moet je het weer uitklappen om de deur dicht te houden. Ja, intussen is het zaak alles droog te houden, want ja, ik moet zo ook nog over straat, hè? Ik pel me uit mijn natte en vastgezogen badpak. Droog me zo goed en zo kwaad als het gaat af. En probeer me ver, ver, vervolgens nog lichtvochtig in mijn kleding te wurmen. Probeer maar eens een BH aan te krijgen. Op een nog klam lijf in een hokje van 50 bij 80. En je broek aan te trekken wiebelend op één been. Zonder dat de pijpen nat worden. Je onder het deurtje wegglibbert over de inmiddels nat geworden vloer. Eenmaal... Alles aan, begin ik te stomen van het vocht, de hitte en de acrobatische toeren. Oh, ik had natuurlijk even moeten wachten met het aandoen van mijn jas. In een walm probeer ik de deur weer te ontgrendelen... door de bank weer in te klappen met risico voor eigen leven... en met name voor mijn vingers. Want die heb ik nog wel even nodig, want fingers crossed zou de föhn werken. Want anders zit er niets anders op dan als een verzopen kat in de auto te stappen... en direct naar huis te gaan in plaats van eerst nog even wat boodschappen te doen. Wat neem van mij aan, hè? als je er zo op zijn onvoordeligst uitziet... kun je er zeker van zijn dat je de bekende tegenkomt. Daar kun je vergif op innemen. Eenmaal thuis overheerst dat euforische en gelukzalige gevoel. Missie volbracht. Ik heb mijn goede voornemen ook echt aangepakt en uitgevoerd. I did it! Yes! Super! Trots en voldaan pak ik mijn zwemtas vervolgens weer in... en zet hem startklaar. Ik kijk alweer uit naar de volgende keer. Wanneer dat zal zijn? Maar nou, ik denk januari, volgend jaar. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe.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 Is de supersonische boel? Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, net of zonder boterbriefje. Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer?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 Ja, met dit prachtige duet van Frans Halsema en Jenny Arian, Vluchten kan niet meer. Um, ja, die is eigenlijk voor jou bedoeld, Hanny. Nou, want uh, je hebt gezegd <laughs> volgend jaar januari ga je je voornemen opnieuw proberen waar te maken. En ja. daar gaan we je aan houden. Staat genoteerd. Ja, staat genoteerd. Je kan niet meer vluchten. Geen uitvluchten meer. En, uh, maar wat heb ik genoten van je column? Ja. Prachtig, ja, prachtig. En het is niet alleen dat je het goed schrijft... maar je leest het ook nog geweldig voor je. Ik zie het helemaal voor me. Dat gedoe is zo'n badhokje en hoe je daar paradeert in je badpak je realiserend dat je geen 18 meer bent nee. ja? ja oh heerlijk nee, herkenbaar in meiden ja. ja zeker weten herkenbaar. zeker weten ja af en toe word ik wel eens opstandig dan zeg ik wanneer fluiten nou weer eens een keer een bouwvakker naar me jongen ja, ja, hè is ja, ja. zo lang geleden maar ja goed dat gaan we, kunnen we dit leven wel vergeten natuurlijk ja, nou ja misschien is het nu een oproep dol straks ja. ja. even langs een bouwwerf schrijden ja, volgens mij is het nog verboden geworden ook he? ja ja, dat ja kan ze niet mogen meer Nee, grensoverschrijdend gedrag. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar misschien wel op uitnodiging, heren. Dus ja, ik heb, de, mijn grens ligt heel hoog. Mijn grens ligt heel hoog. Ja. Nou, nou ja, En langs een <laughs> bouwwerkschrijd moet je dus nu helemaal voorzichtig doen. Wat Want uh, het was vanmorgen nogal glad op de weg. Oh, het, ja. heeft, het heeft vannacht uh, toch wat gevroren. Vanmorgen hebben we alle de prachtige ochtendgloren kunnen meemaken... als we naar buiten keken. Wel een beetje link met uh, rondlopen... Maar uh, het is gaan dooien, het is gaan regenen. En na een nacht met die temperaturen rond het vriespunt... zullen wij het komend weekend mee gaan maken dat de temperaturen gaan stijgen. Er gaat een dikkere bewolking komen, er kan een spatje regen uitvallen. De zuidwestenwind neemt natuurlijk aan zeeweer toe tot behoorlijk krachtig. En het wordt, uh, het wordt ongeveer een graad of zeven. Um, het gaat vanavond mogelijk regenen en de wind neemt ook in kracht toe. En het komend weekend wordt het, wat, uh, wordt het dus erg onstuimig. Oh. Aan de zee zelfs kans op storm. Windkracht 9, dus uh, mensen. Geniet nog een klein beetje van de witte wereld... en het een klein beetje rondglibberen hier en daar... want we krijgen weer het ouderwetse Nederlandse weer... zoals we dat aan de kust gewend zijn. Windkracht 9, uh, hele andere uh, uh, nattigheid uit de lucht. Um, maar de dagen daarna wordt het minder nat. Wordt okay. Het wat zachter. En rond dinsdag en woensdag wordt er zelfs alweer voorspeld... 11 à 13 graden. Dus... Laten wij uh, steeds even naar buiten kijken. Welke jas, welke paraplu, welke schoenen? Slipper. Uh. <laughs> yeah, <niet>? Nog even <laughs> geen badslippers. <laughs> nou ja, ik was op weg naar dat zwemmat in Heemstede. Ja. En op ja. de Zandvoortse staan dus narcissen, hè? Ja, ja, ja, ja, die ja. zijn er al een poosje. Ja, ja Hartstikke goed. Ja, die, die komen alweer op. Ja. Die planten daar ja. speciaal om ons een beetje te Opwarming van de aarde, hè? Uh, ja. Uh, nee, ja. Het wordt gewoon altijd weer lente. Dat vertellen ze ons. Zo is dat. <lacht> en als het lente wordt, want die zitten weer aan te komen. 1 februari gaan de strandpachters weer beginnen yes. met opbouwen. Yes, yes, yes, yes, yes. Dat is altijd zo feestelijk. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we naar? Zee. Het strand. <lacht>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 Ja, ja. U luisterde naar George Harrison met het nummer My Sweet Lord. Dat volgde op het nummer van Boudewijn de Groot over strand. Ja, dat kan je ook wel denken naar dat nummer, hè? Naar het strandnummer van Oh my God. Oh my Lord. My Sweet Lord. Nou goed, er <coughs> stikte dus wat in. <coughs> Ik kijk even naar mijn tafelgenootjes. En uh, volgens mij, Hanny, uh, uh, naar aanleiding van jouw uh, ja. uh, gollum... Ja, is er geloof ik, alle ik, heb, ik heb al een reactie binnengekomen. Ik heb al een uitnodiging, joh. Het was hartstikke vertel leuk. Vertel eens, vertel eens. Van een manspersoon. Ik ga ja? geen namen noemen. Nee, nee, dat, nee, dat, nee. Dat nee noem we noemen geen namen. Nee, ik kom, Han, ik kom je aanstaande vrijdag gewoon om zeven uur halen. En dan mag je in de grote kleedkamer bij de heren... mag je je nou... Een heer. Die helpen je wel in je truitje. <laughs> Attent, hè? Ik ga Heel nog even denken lief. of ik hierop inga. Jullie horen het ja. ja. ja. Hoeveel mannen zijn er in dat hok? Uh, nou, dat Er zwemmen, zwemmen trouwens heel veel mannen ook hoor. Oh ja. ja. En je hebt ook van die mensen die dan uh, helemaal in vol ornaat, hè? Ja. Met, met snorkel en van die flippers. Snorkel en, uh, en flippers? Ja, daar heb je een snelle baan. Heb je. Met, oh. en die mag, daar mag je alleen uh, crawl, heet dat? Ja, borstcrawl. Bors ja. bors en dan heb je een iets minder uh, snelle baan. Ja. En je hebt een rustige baan. Ja, en dan komt en voor jou het, peut, het peuterbadje. <laughs> het peuterbadje voor Hardy. <laughs> maar de meeste mannen, weet je wel, die echt een hele hoge dunk voor zichzelf hebben... die gaan in die snelle baan. Ja, ja, ja. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja. En in, in die nou, snelle baan met flippers. Daar houden wij, wij ook flippers. En dan zoop, zoop, zoop, zoop, van de een en de andere kant. En dan hangt ja. ook zo'n medogenloze klok. Hoe ja. lang je over zo'n baantje doet. Ja. Uh, daar doe ik verder geen uitspraak over. Nou, maar ik we. moet je wel zeggen, Hanny, ik, uh, ik, ik heb nooit de crawl kunnen doen. Nee. Maar mijn kleinzoon, die, uh, die zat dus op uh, zwemmen. Uh, en die kreeg dan eigenlijk een beetje min of meer privéles. Was hartstikke leuk van Patrick van Buringen. En uh, dat vond die jongen prachtig. En hij was er hartstikke goed in. Dus ja. op een gegeven moment was ik met mijn kleinzoon op vakantie. En toen zei ik. Zou jij mij een plezier willen doen? Zegt hij wat dan? Ik zeg, zou jij mij willen leren crawlen? Ja. Nou, ja. kind, toen ik dat eenmaal onder de knie had. Ik vond het geweldig. Ja, om ja. Ik wilde steeds maar sneller. Steeds maar sneller. Ja. Want het is zo. Ja, maar ja. het is zo gaaf. En kwam je niet in de. Vond je het niet moeilijk met het ademhalen? Wanneer je dan, want je komt ja, even. Dat, dat was een van de moeilijkere dingen. Ja. Dat je op tijd steeds met je, met je hoofd opzij gaat om adem te halen. Dat is even ja. een dingetje om dat ritme. Maar als je dat eenmaal te pakken hebt, ja. ik vond het waanzinnig. En, en je ziet ze dan ook zo'n saltootje maken zo aan het eind van de baan doen ze zo'n koprollen. Dan gaan ja, mijn neus blijft vol water. Die deed ik niet hoor. Die nee. Nee, nee, nee, dan kom je draai de column Ik draaide me gewoon heel keurig om en dan, <laughs> ja. Uh, ja. Ik, ik zet me dan wel weer af met mijn. Me, ik denk wel dat de, de column uh, leuk is ook voor napraten. Hè? Ja, dus gaan ja. nou we even kijken, het we de volgende keer hebben we ook weer even zo'n napraatje voor uh, Ja. ja. Over het ja, als ik ja. het had geweten Hoe had ik hier mijn dat? badpak meegenomen, had ik hier in mijn badpak Ja, maar pastaren. dan doen we niet die camera's, hè? dat mensen mee kunnen kijken. Dat doen ja, we dan, daarom, uh, juist, uh... daarom. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, laat ons weten wat je, waar je volgende column over gaat, dan uh, zorgen ja. wij dat we daarop uh, ingesteld zijn. Ja, um, ik nou, kijk wij, even, ja. wij moeten ons ook niet voorstellen als hoogbejaarde dames. Want daar, daar, daar raak ik nu namelijk zo in dat ik hier zelfs lees dat bij het verzorgingstehuis Meerleven in Bennenbroek ja. van de week drie hoogbejaarde dames zoek waren. Oh, dat dus waren wij. Drie uur lang, ik wil oh, maar zeggen, erg. Dol. Ja. Drie uur lang wist niemand waar ze waren. Oh. En er is ontzettend gezocht. En toen is werden ze zaten? een heel en verderop teruggevonden. Bij een bushokje in Heemstede. Ze waren onderweg naar de, de ZFM-studio op de Tolweg. Echt. En daar zijn ze vrijdagmorgen vroeg gearriveerd, <laughs> om tien uur. Ja. Wat een comediante, jij kan ook je eigen show nee, maken. Hè? Dat inderdaad. ze maar dat ze is echt waar. Oh, dat ja. is wel echt waar? Oh, dat is echt waar. En oh, dat, dat andere, dat heb jij erbij oh, ja, ja, Ze zijn bij een bushokje teruggevonden. Kijk, dit, dit programma vraagt dan ook om factcheckers. Hey, ja, ja yes, yes, inderdaad. Yes, ja. Yes, yes. Ja. Nou, dan was ik toch lekker met z'n drie ergens de kroeg ingedoken. Ja, dat dat was denk ik wel hun plan. Maar ja, je ja. bent natuurlijk niet klaar als je in zo'n verzorgingshuis zit. Ze houden ja, je in de, in de smiezen. Ja en je, en je weet natuurlijk ook niet meer waar de leuke kroegen zitten. Want dat ben je ook allemaal een beetje kwijt. Hè? Daar kun je inderdaad uit geraken. Ja. Wij hebben nog, um, nog een paar maanden een leuk theater in, uh, in Zandvoort. Namelijk het Theater De Krocht. Ja. Maar uh, vanwege de ophanden zijnde verbouwing... waar we inmiddels allemaal wel van op de hoogte zijn... Uh, gaat het theater in april dicht. Toch wel? De verbouwing okay. start 1 mei... En uh, nou, dan is het gebeurd met de huidige situatie... waarin uh, de uitbater Theo ook nog heerlijke gerechten maakt na concerten. Er is ja. echter 4 februari aanstaande een, we, nog een concert. Uh, Simon Richter... Uh, speelt Billy Strayhorn... en Duke Ellington Tribute. So, so. Um, deze beide formidabele... componisten worden geëerd... door Simon Richter. Tenorsaxofoon Jean-Louis van Damme... piano Steven Willem Zwanink... Bas, Mar Bas en Marcel Cerise... Oude collega van me, slagwerk. Nou, dit is een geweldig ensemble. En ze gaan ons op onafvolgbare wijze. de jazzstandaards laten horen. van Billy Strayhorn, Duke Ellington. Dus de tribute is 4 februari aanstaande. in ons Theater de Krocht komt dat zien. Want het duurt allemaal nog maar eventjes. Hè? Dat duurt ja. nog maar eventjes. En dan hoop ik echt, hè, als, als het theater weer open gaat... Yes. dat deze Sandvoort er eens een keer komt optreden. Want dan koop ik absoluut een kaartje. Hallo, ik ben Pino en ik heb iets speciale voor jou. Ben je klaar? Uno, doe, treze, quatro. Heel veel jaren geleden, ik woonde nog in een huis. En die mama die zei altijd, voor die donker thuis...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 Wie denk je wel dat je bent? Je hebt het hier toch goed. Maar slaat dat nou weer op. Ach, je houdt de kop. En die solo op die accordeon. Molto bene. Va bene, no? Maar er komt een dag.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 ja, maar zei elke keer, wat is er aan de hand, hè? Heb je geen respect? Houd je toch geen zin? Wie denk je wel dat je bent? Je hebt dat hier toch goed? Waar staat dat dan weer op? Dat houdt dat de kop. Ah, ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd toch de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. Dit lied. Het is heel simpel simpele. Kijk, ik zing wat is er aan de rand En hoe zing eh, eh, eh. En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal. Ach, houd toch de kop Oké, okay, laten we proberen. Uno, two, three, zing, Wat is er aan de rand aan? Eh? Heb ik geen respect? Houd het toch geen zin in? Ik denk wel dat je bent. Je hebt het hier toch goed. Maar sla dat toch weer op? Ach, mensen houden de kop Ik denk wel dat je bent. Je hebt het hier toch goed. Maar sla dat dan weer op. En de mensen de kop. En voor die mama nog één keer. Hè? Wat is er aan de hand, hè? Heb ik geen respect. Hou er toch eens in. Ik denk wel dat je bent. Je hebt het hier toch goed. Maar sla dat dan weer op. Mensen houden de kop. Dingetje met hou toch die kop. Uh. En eh. Uh. Waar was het? Nou, we draaien? hadden het dan, dan ook net zo weer... over die krocht... Ja. die natuurlijk gaat sluiten uh, vanwege een grote verbouwing... Ja. En, en daarna helemaal opnieuw terug gaat komen zonder Theo... En toen uh, ja. vertelde Hannie ja. wat ze had meegemaakt de ja. afgelopen zondag. Nou ja, wel even respect voor Theo. Ik was dus ja. zondagmiddag daar. Ja. En er was weer jazz. Er is dus eens in de maand, de tweede zondag van de maand, altijd jazz. Georganiseerd door Hans Rijmers onder andere. En er was nu tribute naar Michael Bouble, zeg ik dat goed? Ja, ja, ja. Van Johnny ja, ja. Rozenberg. En uh, daar kunnen mensen altijd lekker naartoe. En de afloop maakt Theo dan een maaltijd. Dan kunnen mensen blijven eten, daar kan je op inschrijven. Dat was afgelopen. Dan gaan mensen nog even borrelen. Dan komt Theo met de bitterballetjes langs. En toen was er dus een stroomstoring. Oh. Het licht viel uit. Het toilet was donker. En ook in de keuken was er natuurlijk paniek. En er moest wel gekookt worden voor. Oh. Ik denk nou ik weet in ieder geval meer dan vijftig mensen. En het is allemaal gewoon helemaal gelukt en goed gegaan. En dan denk ik, ik toch even Theo in het zonnetje zetten. Nou. Want die doet het toch maar jaar na jaar. En allemaal evenementen. Dat verloopt altijd prima. En ik denk dat we hem best wel gaan missen. We gaan hem heel erg missen. Nou kan ja. ik persoonlijk heel slecht ja. tegen veranderingen. Er gaat er dus weer een komen. Maar zonder Theo wordt het gewoon allemaal anders. Ja. Het wordt gewoon allemaal anders. Ja. Ja. ja. ja, dat, uh, ja je, kan, je kan toch echt wel zeggen dat Theo daar een soort instituut was. Hè? We, we, ja. we weten niet beter. Ja. Jaar na jaar na jaar. Tientallen jaren al uh, verzorgt hij alles daar. Ja. Zeker, we gaan hem missen. Ik ben benieuwd uh, hoe, hoe het zich gaat ontwikkelen. En wie straks uh, uh, het stokje overneemt van Theo. Uh, in ieder geval, het gaat, uh, de, de krocht gaat verbouwd worden. En uh, het, het zal wel weer heel veel gaan kosten. En er zullen wel weer heel veel rekeningen richting de gemeente gaan. <laughs>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 mij een oceaan om te verzuipen dag of -oh -oh -oh -oh. een helft te zijn laat die ander nu maar kruipen een oceaan vol tranen is van mij alleen. Prachtige nummer, Oceaan van Raccoon. En daarvoor draaiden we Bills. En dat is van Lunch Money Lewis. Ja, een oceaan. Weer het water, hè, waar we het weer over hebben. <laughs> en uh, zijn jullie strandgangers eigenlijk? Um, ik moet bekennen, zwinters meer dan zomers. Echt waar? Ja. Ja? ja, maar dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met wandelen met je hondje langs de wat, uh, wat zomers, zomers alleen maar s ochtends kan natuurlijk en s Ja, zomers kan dat niet. Ik, nou ja, s ochtends en, en s avonds. De enige, ja, wat ik wel doe op het strand is s'avonds uit, uit eten gaan. Uit eten gaan, Ja, yes. yes. Lekker, ja. En dan ja, als je ja, iedereen, ja. Zons zie je iedereen zo bij zonsondergang even gauw voor de raam of op het racht ja. met fototoeschel. Dan begint iedereen te fotograferen en dan denk ik, oh, wij wonen hier. Ja. Ja. Maar wij hebben wel het voordeel dat je gewoon even op de fiets springt. Ja, En een paar uurtjes gaat en dan weer terug. Dan ja. denk ik wel, als ik die files zie... Goh, wat zijn we bevoorrecht. zijn we? He? Ja, dan voel je je wel ja, rijk. hè? Dat je dat rijk. gewoon uh, voor je deur hebt ja, ja. eigenlijk. Volg. Ja, dat Realiseer je je gewoon niet meer. Maar het is wel zo. Ja, ja. ja ik, ik geniet er ook vol de teugen van. Als het lekker weer is, dan pak ik mijn scootmobieltje. Want ik kan niet het hele eind lopen erheen. En een hondje mee. En uh, die vindt het dan prachtig. En, uh, en dan kom je heerlijk. makkelijk beneden dan wel? Uh, nou, dan niet, want uh, dan gaan we gewoon langs de boulevard. Ja. Uh, hooguit eventjes uh, dat ik bij mijn dochter langs ga, die werkt op het strand. Ja. En dan ga ik even achter zitten bij, uh, bij het personeel en dan uh, kop koffie uh -huh. en dan ga ik weer weg. Ja. Maar dan heerlijk, dan maak ik zo dat ritje en dan zie je die zee, dat prachtige zilver, altijd, altijd dat schijnsel ja. over die zee. En dan boulevard over door op door, nou dan uh, leef ik weer helemaal op hoor. Ja. Hè? ja, ik geloof dat ik nergens anders zou willen wonen dan aan zee. Ik woon hier nu denk ik vier, 45 jaar bijna. Oh, ja. ja, het schiet op. En, <laughs> uh, het, het, blijft ja. gewoon, het blijft gewoon geweldig. Als ik je, je net hoor zeggen, 1 februari gaan de paviljoens weer opbouwen, dan springt je hard op. Ja, ja heerlijk. is dat? Hè? Ja. dat ja, dan gaat het gaat ja, er weer kriebelen. Ja, het is zo. Ja, het hele, heel, heerlijk. heel heerlijk. Ja, ja, ja. Nou, het is nu ook uh, prachtig zonnig weer. Dus ik zou zeggen: als ze om twee uur onze collega's klaar zijn met radio maken. Trek lekker je jas aan en ga lekker naar buiten. En um, ja, wij gaan naar uh, de kust. Oh, Zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ik wil terug naar de kust, heel ongerust zoek ik. I'm yeah. yeah. terug naar de kust uit 1976 alweer jongens of is het 1976 76. wat een oh. tijd geleden oh. een heel ander leven ja we gaan uh, straks nog één nummer draaien en dan zitten deze twee uur er weer op uh, ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als wij hier in de studio en uh, zeker uh, de column van Honey, dat was toch wel geweldig Dank je. Jarstikke goed gedaan. Alle nieuwtjes waar BEP voor gezorgd heeft. We zijn weer helemaal op de hoogte van al het wel en wee. Hier in het dorp. En omstreken trouwens het weerbericht. Nou, ik zei al, het is lekker weer. Dus ga er lekker vanmiddag op uit. En wij, ons stokje wordt straks overgenomen door Marja en Pim. En die gaan dan het lunchprogramma uh, presenteren. Um, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt Hanny. Bedankt Beb voor Jij jullie inzet. de ja, graag gedaan. Hartstikke ja. goed. En uh, we gaan er vandaag uit met Bluf dansen aan zee. En dan zien we en horen we jullie over twee weken weer tussen tien en twaalf. Dag, dag. Dag allemaal. Dag. Allemaal. dag. pak ik weer net de verkeerde eruit. Deze zou ik niet doen, want die hadden we al gehad. Ik had, nou, ik had een andere uitgezocht, maar ik kan het niet vinden. Aan de kant van de zee... Waar is die nou? Oh, wacht even. Aan de kust zou ik doen, deze. Komt-ie! Doei!